11 Uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. In Purmerend is een deel van een wijk afgesloten vanwege een groot gaslek. Een aantal huizen is ontruimd. Het lek ontstond vanochtend rond half tien tijdens graafwerkzaamheden. Ooggetuigen melden dat een luid gesis is te horen. Hulpdiensten hebben de omgeving van het lek in het noorden van Purmerend afgezet.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 dan zouden mensen in het vervolg ongeveer 31.000 euro aan eigen geld moeten meenemen. Nou, dat is ongeveer een, een jaarsalaris. Dus je kunt je voorstellen dat dat zeker voor mensen met lage inkomens... heel moeilijk wordt om, een, om in dat geval een woning te kopen. Een Afghaanse militair heeft vier Franse NAVO-militairen doodgeschoten. Dat gebeurde in het oosten van Afghanistan. 16 andere Fransen zouden gewond zijn geraakt. Volgens Afghaanse bronnen is de schutter gearresteerd. De schietpartij was op een gemeenschappelijke basis van Fransen en Afghanen. Militair opende het vuur op een groep militairen. De Franse president Sarkozy heeft onmiddellijk maatregelen aangekondigd... en heeft minister van Buitenlandse Zaken Juppé naar Afghanistan gestuurd. Deze maanden zijn al 30 NAVO-militairen in Afghanistan gesneuveld. Vannacht kwamen zes Amerikaanse militairen om... toen in Afghanistan een helikopter neerstortte. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar volgens de NAVO waren er geen gevechten in het gebied.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 Meijerink vindt dat hier al in het voorbereidende onderwijs op gelet moet worden. Dat betekent dat in het HAVO en ook zeker in het MBO... dat ze op tijd moeten gaan toetsen... Op tijd de vinger aan de pols moeten houden, kijken wie wilde naar de PABO... en zorgen dat voor die groep het kennisbestand over die meeste vakken... toch wat wordt opgevoerd. Dat ze niet alleen maar terugvallen op hun oude kennis van de basisschool. En verder moet er volgens de commissie een landelijke toetsing komen... in het tweede en derde jaar. En moeten studenten zich tijdens en na hun studie gaan specialiseren. De Rijksuniversiteit Groningen zoekt een nieuwe eigenaar voor een 20 meter lang skelet van een vinvis. Het skelet van Doortje de Vinvis werd decennia lang gebruikt voor colleges biologie. Maar nu moet het weg omdat het faculteitsgebouw is verkocht. De universiteit heeft nog niemand kunnen vinden die het skelet wil hebben. Het ligt nu in bubbeltjesplastic verpakt in de fietskelder. Het universiteitsmuseum hoopt het skelet van Doortje de Vinvis alsnog te kunnen slijten aan bijvoorbeeld een museum. Doortje is gratis af te halen.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 Waarom staat Rotterdam nog altijd bovenaan de lijstjes... op het gebied van werkloosheid en lage opleidingspijl? En dat ondanks alle projecten en campagnes. De stad met een van de werelds grootste havens en een groot cultureel klimaat... krijgt het niet voor elkaar om een beter resultaat te boeken op het gebied van leefbaarheid. Stadshistoricus Els van der Bent schreef een proefschrift met als titel Proeftuin Rotterdam. Zo mijn gast. Hoe gaan we in Nederland om met vreemdelingen die ons land moeten verlaten? Zembla onderzoekt wat er gebeurt achter de muren van de Vreemdelingenbewaring, waar de camera niet welkom is. De opgesloten vreemdelingen hebben geen strafbaar feit gepleegd en voelen zich behandeld als criminelen. Hoe ziet de webwereld van Piet Paulusman eruit? Grijs en nat zoals buiten? Of opgewekt en zonnig? En voor een volstrekt ander weerbeeld, surf naar deGids.fm. Vandaag maakte het Sociaal en Cultureel planpro bekend... dat de kosten voor verpleging en verzorging de komende jaren zeer fors zullen stijgen. Bedroegen die in 2009 nog 11 miljard euro. In 2030 zullen ze oplopen tot 25 miljard, ruim meer dan een verdubbeling. Aan de telefoon econoom professor Guus Schrijvers, specialist in gezondheidszorg. Meneer Schrijvers, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zorgelijk is deze ontwikkeling? Dit is uh, niet alleen een financieel probleem, maar we hebben ook niet genoeg mensen om uh, die zorg aan onze ouderen en gehandicapten te bieden. Volgens het CPB, uh, SCP moet ik zeggen, wordt de verpleegzorg vooral duurder... omdat de kosten voor verpleging en verzorging stijgen. En waarom ja. stijgen die kosten dan? Nou, kijk, uh, wij geven dus het SCP, dat moet u wel even aan uw luisteraars uitleggen... dat is het Sociaal Cultureel Planbureau. Ja, dat die zei. hebben daar een mooie studie van gemaakt. En die is, uh, dat komt omdat de mensen, als ze ouder zijn, willen ze ook meer zorg blijven krijgen voor uh, verzorgingshuis, verpleeghuis. Ja, de, de, de bevolking wordt ouder en we stellen hogere eisen. Vroeger had je in verzorgingshuizen kleine kamers, had je in verpleeghuizen meer persoonskamers. En wij willen graag dat onze verzorgingshuizen en verpleeghuizen, dat die een... Beetje een uh, hotel, een twee-sterren hotel hebben. Ja, maar dat is een, dan, een eenmalige verbouwing, meneer Schreivers. Nee, er. want dat is, uh, dat is een eenmalige verbouwing. Maar die rente en de, de afschrijving nemen daardoor wel toe. Er zijn heel veel dingen die nu in de nieuwbouw komen. En uh, als je dus goede zorg wil bieden, de looptijden worden daardoor ook langer, uh, uh, is dit gewoon aan de orde. Maar het belangrijkste punt is dus dat de ouderen in de toekomst, hebben ze A, uh, meer eisen zijn ook meer gewend. Dat is de naoorlogse generatie die daar dan uh, uh, zorg vraagt. En u zegt, er zijn straks uh, te weinig verplegers en verzorgers... om die anderhalf miljoen patiënten straks te helpen. En dat klopt. En wat we nou moeten doen... Kijk, we leven in Nederland met het idee... de overheid zorgt voor ons van wieg tot graf. En dat is eigenlijk niet meer zo... Eigenlijk moeten mensen die nu 60 zijn... al nadenken van nou, als ik 80 ben, wat gebeurt er dan? Wat heel belangrijk is, dat er bereidheid komt om je een vermogenstoets in die AWBZ komt. Dus dat je, als je meer dan uh, 30.000 euro eigen vermogen hebt... dat je dan alles zelf moet gaan betalen. Dat is een, uh, iets wat men in andere landen doet. Dat je zegt, oké, okay, we kijken niet alleen naar het inkomen... maar die AWBZ, zoals dat nu door het Sociaal Cultureel Planbureau is aangegeven die is vergeleken met andere Europese landen echt heel duur. Daar springen we echt uit de band. Waarom? Omdat wij... En dat is natuurlijk ook heel fijn van Willem, uh, van Willem Drees in de jaren... van, van de Wieg tot het Graf. Maar de oudere mensen van de toekomst moeten ervan uitgaan... dat ze misschien wel 20% van hun inkomen, van hun pensioen... gaan besteden aan, een, uh, aan de zorg. en ook. Dus je moet je eigen hun... huis gaan opbeten? Ja. Ik denk dat dat moet gebeuren. En dat is in Nederland onbespreekbaar. Je hebt een paar taboes in Nederland. Dat is de aftrek van de hypotheekrente. En uh, dat is ook uh, dus dit onderwerp. Maar ik denk dus dat mensen, als ze oud worden... hun eigen huis moeten opeten. En als ze dat niet willen... Ja, dan zullen ze... en ze hebben kinderen, moeten die goed voor hen zorgen. En zodat dus geleidelijk aan gaat die AWBZ werkt als een soort bijstandswet. Die werkt alleen maar voor de mensen die echt helemaal niks hebben. Die dan echt zwaar mens zijn. Maar die groep die het wat moeilijker heeft... en niet meer zo mobiel is, maar nog redelijk kan nadenken... die heeft het lastig. En welke regering er ook zit, krijgen we dus die, die kant. Nu en Het er... Sociaal Cultureel Planbureau breidt ons als het ware met uh, dit onderzoek voor... op het feit dat we straks ons vermogen moeten gaan aanpakken. Ja, weet u... Een totaal andere visie op deze stijging mogelijk. Daar had ik van de week een hele bijeenkomst over. Laten we blij zijn dat, we de, dat de ouderen, dat dat een groeisector is. Als die zorgsector blijft groeien, dan kunnen heel veel mensen in de zorg blijven werken. Ik bedoel, Er is geen enkele sector, de toeristenindustrie, de cafetaria's, de, de cafés, de bioscopen, die hebben allemaal last van de economische crisis. Maar de verpleegkundigen en de verzorgers, die willen ook meer geld verdienen, meneer schrijvers. Ja. En dat is ook zo en daar zullen we dus ook goed over moeten nadenken. En dat zie je nu al, dat dus verpleegkundigen niet meer willen werken bij een thuiszorgorganisatie. Maar die gaan een eigen maatschap inrichten. En ik denk ook dat het Sociaal Cultureel Planbureau een signaal afgeeft. En wat ik mis, dat is in het parlement een serieuze discussie over hoe men nu in, op lange termijn de AWBZ wil inrichten. Ja, maar de lange termijn, daar is de politiek niet van, hè? Nou ja, uh, regeren is vooruitzien, zei koningin Willemina ooit. En ik snap dat ook wel. En het Sociaal Cultureel Planbureau geeft daar nu een signaal. Wij praten er in onze ivoren toren er heel veel over, hoe moet het nu verder? Maar ik vind dat ook maatschappelijke organisaties als Actis, uh, dat is dan de, de werkgevers in de, in de zorg... en ook de vakbonden, gaan zo nou ook nog eens even nadenken over twintig jaar. En ik ben het met u eens, want de Sociaal Economische Raad heeft ook een jaar of twee, drie geleden een, een lange termijn visie... Maar de, het is vaak de politieke horizon, welke regering er ook zit, ja. voor vier jaar. Punt. Maar hier zou je wel eens wat langere termijn discussies mogen hebben. En straks ja. moeten verplegers en verzorgers gewoon worden ingevlogen? Uit Polen. En dat uh, gun ik ze ook wel, dat de werkloosheid in Polen wat lager wordt. Maar de taalbarrières om nou weer iemand uit de Filipijnen of Polen... ik denk daar ook wel eens aan, ik ben nu zelf 60. dat ik dan, oh, als ik 80 ben, word geduwd door een Filipijn... en die mij als een soort uh, dierenoppasser... Uh, uh, ja, en dan maar, moet ik af en toe roepen, ik wil een glaasje ja. water... en dat kan ik wel non-verbaal duidelijk maken. Maar het is, ik vind ook wel, dat ons land zelf... voor zijn eigen ouderen moet kunnen zorgen. U maakt zich al een beetje zorgen, professor Groep ja. Heel hartelijk dank. We komen hierop terug. Graag gedaan. Tot ziens. Ja, de gids.fm Kinderopvang is de laatste tijd niet altijd even positief in het nieuws. Hè. We kennen de misbruikaffaires natuurlijk bij het Hofnaartje in Amsterdam... en bij onze boerderij in Ens. Nou, die brachten de discussie op gang of mannen nog wel werkzaam mogen zijn in de kinderopvang. De eigenaar van Kinderopvang Onze Boerderij hoort trouwens begin volgende week of de rechter hem gaat veroordelen. Joost Wilgenhof, jij bent uh, vaste verslaggever in de wijk Vollenhoven in Zeist. Je zit hier elke vrijdag. Ja. En jij bent naar aanleiding hiervan naar de Kinderopvang in Vollenhoven gegaan. Ja, Kinderopvang Kiekepoe. Om te kijken of die affaires daar in Amsterdam en in Ens. zijn weerslag hebben op het personeel en de ouders van de kleintjes in Vollenhoven. Ja, en? ja. Nou, die veiligheid is heel erg uh, belangrijk. Hè. Daar houden ze uh, heel erg rekening mee. Je kan bijvoorbeeld niet zomaar binnenlopen bij uh, Kiekeboe. Iedere bezoeker moet aanbellen en er is cameratoezicht. Uh, maar volgens interim -locatie manager Nathalie Osterhaus... heeft dat verder niks te maken met al die verhalen over seksueel misbruik. Uh, met Nathalie ging ik trouwens eerst even kijken bij de peuters. En dat is de groep van juf Jodie. Hier zitten de peuters... We zitten de op. Gaat iemand helemaal niet in een hoekje kruipen? Zit hij er Ja, hij zit even een straf, ja. Ja, liefde. Oh. Wat heeft hij dus gedaan? Nou niet luisteren. Oh. We noemen het eigenlijk geen straf, we noemen het eigenlijk nadenken. Nadenken, ja. Nadenkstoeltje. En wanneer mag hij van dat nadenkstoeltje af? Over twee minuutjes. Dat is op zijn leeftijd gebaseerd. Dus Een kindje van één zit in principe één minuut en een kindje van twee zit twee minuten. En een kindje van drie zit drie minuten. En waar wilde hij niet naar luisteren? Hij ging op een stoel staan. Bij het aanrechtje, zeg maar. En dat uh, mag niet. Kijk, ik we moet wel luisteren met Jodi hè? Papa. Gaan we spelen? Oh, oh. Dus ik vind wel wel echt nu, hè? Ga jij je uitkleden? Nou, dat zou ik niet doen. uitkleden? ga uitkleden. Dat is eigenlijk een apart vak, hè? kleuterverstaan, toch? Je leert kinderen kennen, hè? dus dan uh, kun je het wel, uh, wel makkelijk verstaan. Op een gegeven moment weet je precies wat ze zeggen. Ja? zeggen ja. En snap je het niet en is het op handen en voeten, dan kom je ook een heel, uh, heel eind. Buitenlandse kinderen maken ook vaak een moedertaal, hè? dat gebruiken ze ook. Dus dan krijg je een beetje Nederlands, Marokkaans of Turks uh, door, uh, door elkaar heen. Ja, dan moet je een beetje vissen wat ze nou, uh, wat ze nou precies bedoelen. Dan moet je iets beter je best voor doen. Ja, dan moet je iets beter je best voor doen. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe doe je dat? Ja, op kind hoogte met ze spreken en uh, dingen benoemen. En uh, net met, als ze iets aanwijzen, ermee binnen naartoe lopen en zo kijken wat ze, wat ze willen. En vaak wijzen het zelf ook wel aan. Dus dan, en dan benoem je daarna zeg maar, wat ze hebben gezien. En dan hoop je dat ze het de volgende keer op die manier aan je durven te vragen. Een beetje wijze probeer je dingen uit te krijgen. Ja. Visjes geef je, oh, Anna, en wij gaan lekker eten. Dan worden we sterke stoer. We gaan, eten, eten, eten. we gaan nu lekker eten, eten, eten. Gaan nu lekker eten, niet allemaal. Ieder kind heeft hier zijn eigen boekje, of? Ja, en tot een jaar worden die elke dag geschreven. Als de kinderen er zijn, dus hoe, hoe, hoe lang ze geslapen hebben, wat ze gegeten hebben. Uh, of ze geknutseld hebben, leuk verhaaltje erbij. En vanaf een jaar uh, wordt dat één keer in de week gedaan. Okay. Om een soort logboekje bij te houden van, goh, hoe gaat het hier? En, uh, bij de overdracht, als de ouders komen halen, wordt altijd goed verteld... hoe lang ze geslapen hebben, wat ze gegeten hebben, wat ze gedronken hebben. Ja, en wat we gedaan hebben. Mag ik erin kijken of niet? Dat mag wel. Hallo mannetje, wat ben je vandaag vrolijk. Je, je lacht erg veel en speelt erg graag met, met andere <laughs> kinderen. Die al wat ouder zijn dan jij. Het enige minpunt vandaag zijn je rode billen. Dat doet zoveel pijn, hè? Waarom <laughs> dat dan? Ja, tandjes of uh, niet helemaal lekker. Dat de, dat de ontlasting wat heftiger reageert op de huid. En dan krijg je rode billen. Die ligt gewoon op je schouder te slapen. Het <laughs> is echt weg, hoor. Ze heeft ook wat rode vlekjes naast haar ogen. Wat, wat is dat? Ja, ze heeft zich gestoten vandaag. Ze was te wild aan het spelen en uh, toen heeft ze zich gestoten. Hij ze is gewoon uitgegleden en uh, ze wilde de motor pakken en die ging uh, op zijn kant. Dus okay. ja, toen was het boom. En moet u dat dan ook weer allemaal aan de, aan de ouder uh, doorgeven? Ja, dat van... wordt allemaal gemeld. Ja, hoe, het, hoe het kindje gevallen is. En we hebben ook uh, formulieren voor die we invullen, zodat we het ook registreren van wanneer kindjes zijn gevallen en, en ja, waardoor het komt. Uh, en Soms kun je natuurlijk kijken van, valt u, vallen heel veel kindjes op dezelfde plek? Uh, is er iets in het gebouw dan niet in orde? Mm -hmm. of, uh, dat kan je dan bijstellen. Joost, ik hoorde tot nu toe alleen maar vrouwelijk personeel. Werken er geen mannen bij Kiekeboe in Vollhoven? Uh, nee, uh, de, deze locatie niet, nee. Heeft dat iets te maken met de gebeurtenissen in Ho Amsterdam bijvoorbeeld? Of nee, dat, uh, dat heeft er niks mee te maken. Op andere locaties van Kiekeboe, hè, er zitten er nog meer in Zeist en omgeving, daar, daar werken wel uh, mannen. En? Uh, het is voor de ouders uh, wel of geen punt dat er mannen werken bij kinderopvang? Nou, dus af en toe krijgen ze wel vragen bij, uh, bij intakegesprekken. Hè, dat ouders vragen, werken hier wel of geen uh, mannen? Maar de ouders die ik sprak, die kozen niet voor kiekeboe... omdat er alleen maar vrouwen werken. Ze hebben een beetje een uh, open deur policy... dat de kinderen in het lokaal mogen blijven, maar ook mogen kijken... in het lokaal vonden we erg leuk... En daarnaast uh, doen ze ook aan een soort piramideopleiding. Dus uh, dat ze met getalletjes werken en uh, el elke week een thema. Dus het sprak ons erg aan. En veiligheid is een belangrijk ding, hè? Ja, dat is de, belangrijk. Dat verhaal van misbruik, dat is natuurlijk een enorm thema geweest. Ja. Maakt u daar zich nou heel erg druk over? Of? Nou, hier niet, hoor. Nee? Nee, hier niet, nee. Ik vind het wel heel vervelend. Ja. Dat kan. De volwassen mensen zitten aan kinderen van andere volwassen mensen. Dat, uh, je moet wel goed vertrouwen hebben in uh, wat je doet. Dus, dus uh, waar je kinderen dus bezorgt. Maar uh, ik ga er ook niet vanuit dat het hier uh, <laughs> absoluut niet. Nee. Hier werken geen mannen op de groep. Stelt dat gerust of? Uh... Nou, ik denk dat mannen kwalitatief ook goed kunnen zijn met kinderen. Hè? Ik bedoel, uh, je mag er geen onderscheid in maken. Ik bedoel, de vrouw kan net zo uh, schadelijk zijn als een man. Ik bedoel, uh, dus dat zou voor mij geen verschil maken. Is ja. de kleine die kan ik nou ophalen? Hey? Lekker warm aankleiden, het vriest een beetje. He? Muts op, prachtig. Ja, helemaal geweldig. Joost, wat ga je de komende week doen in volhoven? Ja, de komende week uh, wordt een wat bijzondere week... want dan neemt uh, juf Marian van Basisschool op het dreef... neemt uh, afscheid in die 19... Die hebben wel vaker gehoord, hè, in Ja, drama. die hebben we wel vaker gehoord. In 1970 begon ze daar als uh, kleuterjuf... en uh, ze gaat dus uh, met pensioen. En uh, we gaan het hebben over uh, hoe het basisonderwijs is veranderd... en hoe ook... Uh, dus die wijk uh, is veranderd. Wanneer neemt ze afscheid? Ze neemt uh, Volgende week donderdag is haar laatste lesdag. En vanaf volgende week uh, woensdag gaan wij uh, aandacht besteden... aan al die veranderingen in de afgelopen 40 jaar. Heel erg benieuwd, Joost. Tot dan. in his fantasy world Yes, he's got dreams He's hanging on to them Bless the day van deze muziek van Tim Knol, When I'm King. De ja. De Erasmusbrug is veel meer dan zomaar een brug... die het centrum van Rotterdam met de Kop van Zuid verbindt. Dit is, zo wordt gezegd, Rotterdams glorie. Het symbool van stedelijke grootsheid gecombineerd met kunstzinnigheid. Een brug, kortom, die de skyline van Rotterdam grandeur geeft... Dit is Rotterdam op zijn best. We hebben nu het mooiste stadion van Europa... en nu nog de mooiste brug ook van Europa. Dus wat dat betreft denk ik dat Rotterdam uh, aardig aan de weg timmert. Je hebt hem zonder twijfel erkend. Oud-voetballer Mario Been over zijn stad... bij de opening van de Erasmusbrug in september 1996. De brug is het kroonjuwel van Rotterdam. De stad die al jaren de lijstjes aanvoert van de hoogste werkloosheid... en de laagst opgeleide beroepsbevolking van Nederland. Waarom is dat toch zo? Die vraag wordt beantwoord in het boek Proeftuin Rotterdam... Droom en Daad tussen 1975 en 2005. Het is het proefschrift van historica Els van den Bent. En ze zit hier. Goedemorgen, mevrouw van den Bent. Goedemorgen. Bent u ook zo enthousiast over die brug? Ja, ik vind hem prachtig. Ja, ik vind het ook heel goed voor de stad dat hij er is gekomen. Waarom dan? Het is een mooie brug. Um, en hij staat een beetje voor het symbool uh, van het... Um, ja, ik zou bijna zeggen, ik worstel en kom boven. Uh, dat er toch wel wat veranderd is uh, in, in de stad. Dat het niet meer uh, in de ogen van, uh, van Nederlanders... zal ik per zeggen, een vieze, vuile uh, haven- en werkstad is. Maar dat er toch wel wat meer is. En ik las in uw boek... Want het is een enorm boekwerk geworden, hè, dat proefschrift. Hoe lang ah. heeft u eraan gewerkt in Vredesnaam? Um, vier jaar. Ik kan me voorstellen, wat een rapporten heeft u moeten doorworstelen... en uh, gemeentelijke notule raadsbesluiten en weet ik wat al meer... dat die Erasmusbrug eigenlijk helemaal niet nodig was in Rotterdam. Ja, ja dat klopt. Het, uh, de verbindingen waren er al genoeg van noord naar zuid. Uh, dus echt economisch belang uh, had hij niet... Um, maar het paste in het nieuwe Rotterdam met hoofdletters. Een uh, nieuwe aanpak van het stadsbestuur van de stad, waarin zowel uh, sociale, uh, economische als culturele uh, plannen, strategieën werden uitgestippeld en die uh, geïntegreerd met elkaar een mooie uh, energieke stad zouden moeten opleveren. En dat stadion waar Mario Been het over had, is dat van het oude Rotterdam nog? Uh, nou, het stadion zelf natuurlijk wel. Um, maar uh, ja, het, het stadion is van, van het Rotterdam van alle dag, zal ik maar zeggen. Ja. U redt zich er goed uit. Nou, <laughs> vind ik de algemene teneur in uw boek... dat de politiek allemaal gelooft in de maakbaarheid van zo'n stad. Ja. Dat, dat blijkt uit alles, uit elke pagina. Ja. Uh, uh, komt er weer een verhaal naar boven waarin uh, de politiek probeert om die stad op de een of andere manier te veranderen. Dat proberen ze met projecten, met rapporten, met van alles en nog wat. En het helpt niet. Vrijwel niet. Waarom niet? Um, maakbaarheid, een politicus zou, zou natuurlijk geen politicus zijn... als hij niet in maakbaarheid zou geloven. Hè? Um, dus dat om te beginnen. Nou, denk ik wel dat in Rotterdam die maakbaarheid extreem was... Uh, je Meer dan in zou... andere steden in Nederland. Uh, dat gevoel heb ik zeker. Ja. Uh, mijn boek heet niet voor niks Proeftuin Rotterdam. Ik denk dat dat heel goed typeert wat u net zei. Uh, wat er allemaal is gebeurd uh, uh, aan plannen en strategieën. Um, waarom is het niet gelukt? Um, je zou hopen dat maakbaarheid um, gepaard zou gaan met een tweerichtingverkeer. En, um, dat de burgers ook wat te vertellen uh, hebben. Ja, en dat, dat, dat een bestuur kijkt wat leeft er in de stad... wat voor uh, elementen zijn daar waar, waar ik mijn voordeel mee kan doen. Waar, ik, hè, waar, waar we samen een goede stad uh, kunnen maken. Maar het zijn steeds strategieën top-down... En ik denk dat dat een van de verklaringen is uh, waarom dan dingen niet, niet echt goed lukken. Omdat er toch niet goed wordt aangevoeld welke krachten er in de samenleving zitten waar je, mee, waar je wat mee zou kunnen. En een blijvend en... probleem voor de stad is dat de middenklasse de stad uittrekt. Waarom willen die mensen niet in de stad blijven wonen? Ja, dat, dat is voor een deel niet een kwestie van willen, maar ook kunnen. Um, in de stadsvernieuwingsperiode, en dan spreek ik over zeg maar, tussen 1974 uh, en, en, en begin jaren 80... Um, wordt er vooral gebouwd voor de, uh, de sociale, in, de, in de sfeer van de sociale woningbouw. Um, zodanig dat er voor de middenklasse eigenlijk helemaal geen woonruimte meer te vinden was. Dus toen begon al uh, het vertrek, zeg maar, het, ja, het wonen buiten de stad. Van de en dat middenklasse. was al in een hoog tempo, waren er al woningen gebouwd? in de stad en rond de stad. En dat waren vooral woningen voor laag opgeleiden. Ja, en dat is natuurlijk ook geen wonder in een havenstad... waar überhaupt, als je kijkt naar de demografische samenstelling... altijd al de, de onderlaag, uh, de arbeiders ruim vertegenwoordigd waren... ruimer dan, dan in andere steden waar je niet zo'n grote gastarbeiders En gastarbeiders ze toen nog in grotere taal... En werden, gastabij... werden a, ja, in, ja En daar moesten natuurlijk woningen voor komen. Precies, ja. Nou is er uh, de afgelopen tien jaar ook weer veel gedaan aan de leefbaarheid in de stad. Uh, ook door uh, de grote verkiezingswinst van Pim Fortuyn in 2002 met Leefbaar Rotterdam. Heeft dat iets anders teweeg gebracht? Iets anders dan wat bedoelt je? Dan daarvoor. Uh, nee, je, je ziet in ieder geval dat, dat uh, het geloof in de maakbaarheid... gewoon even groot is. Uh, uh, je ziet ook een voortzetting in die periode van een rode draad... die eigenlijk al veel eerder begint, uh, begin jaren 70, 74. En dat is het knutselen, zoals ik het maar noem... aan de demografische samenstelling in de, in de stad. Het stadsbestuur geloofde erin dat, uh, dat je invloed kon hebben... dat je kon, kon, kon sturen... Uh, hoe de etnische samenstelling in bepaalde wijken... eruit zou kunnen komen te je zien. Niet en dat niet alle begint... mensen van Turkse afkomst bij elkaar zo de hokken... en alle mensen van de ja, ja, ja, afkomst. Ja, grappig genoeg heb je daar dus verschillende uh, verschijningsvormen in. Het spreidingsbeleid in de jaren hein, in 74 1974... Um, heeft het niet gehaald bij de Raad van State... maar was een serieus plan om uh, percentagegewijs... bepaalde bevolkingsgroepen te beperken in, uh, in wijken. Daarna kwam een uh, periode waarin men zei... nee, we zetten ze allemaal van dezelfde... Herkomst bij elkaar. Want dan kunnen we veel beter uh, um, op, op die beho specifieke behoeften inspelen van die specifieke groepen. Dat is toen ook weer verlaten. Toen uh, kregen we het mengen in de wijken. Dus, uh, en dat is eigenlijk nog steeds aan de orde. Dat loopt ook flink door tot in de periode van, dat er ook van leefbaar. Woningen worden gebouwd voor rijke mensen? In, precies, in, in wijken waarin dat oorspronkelijk dus niet zo is. En, uh, ja, en ik noem dat eigenlijk gewoon een, een, een, uh, een statistische aanpak. Omdat je dan weliswaar misschien op den duur... een, een um, uh, percentage, een samenstelling bereikt die je zou willen. Uh, maar wat doe je dan met al die mensen die zo minder geschoold waren... en, en uh, niet um, uh, van een dikke portemonnee voorzien? Uh, de, die pak je dan niet aan. En hè? zelfs het, dan zie je statistisch dat het niet of nauwelijks helpt. Ja, 2 of zo. Ja, en, en dat komt natuurlijk door die eindelijkheid loze instroom van minder geschoolde en minder vermogende mensen. Die uh, trouwens nu is afgenomen. Maar, uh, die nu is afgenomen, dus wat, wat dat betreft zou je kunnen zeggen, nou vanaf nu zou je misschien een, een verandering kunnen moeten bespeuren. Um, maar ja... wat. Uh, het is zoals het is. Ja. ja. Ik uh, lees over allerlei particuliere initiatieven die uh, na de hand weer worden ingekapseld door de politiek. En dan gaat de politiek zich ermee bemoeien en is het, <laughs> is het al vrijwel weer afgelopen. Ja. Uh, mooie initiatieven zijn natuurlijk opzomeren en, en goede uh, burendagen. En die zijn ook echt spontaan ontstaan. Uh, opzomeren heeft, heeft inderdaad een spontane uh, veegactie, zeg maar, door bewoners in de Opzomerstraat. Uh, uh, daarmee is het begonnen. Um, bewoners die het gewoon beu waren dat die straat niet goed werd schoongemaakt, ja. dat er nooit iets aan een groenvoorziening of wat dan ook werd gedaan. En dat heeft die stad, dat stadsbestuur meteen gespot. En heeft gedacht, kijk, dat, uh, dat kunnen we hebben. Dus daar zullen we een grote actie uh, van maken. Want dat heeft ook uh, sociale consequenties en dergelijke. En dan krijg je weer het uh, probleem dat je actieve burgers hebt... en niet actieve burgers, zo, ja, zo worden ze genoemd. Ja, en uh, um, Mensen ja, die er dat, niet aan meedoen. dat er van bovenaf wordt gezegd... ja, als je niet meedoet, ben je geen goede burger. En ja. uh, dat is nou juist, uh, daar raak je het, uh, de kern van echt burgerschap. Want burgers maken zelf wel uit dus ze wel of niet meedoen. Mooi om te lezen dat Rotterdammers in het begin helemaal niet tevreden waren over een nieuwe centrum, wat natuurlijk was plat gebombardeerd. Ja. Eh, mooi om te zien ook dat cultureel gezien Rotterdam wel echt op de kaart staat. Ongelooflijk veel zaken vinden daar plaats. En u woont nog steeds in Rotterdam? Ja. En u blijft daar wonen? Nou, voorlopig wel. Ik heb geen, uh, geen verhuisplannen. Uh, uh, ik ben heel tevreden over het culturele klimaat... wat daar geboden wordt, zowel op muziek als op uh, nou, zeg maar podiumkunstengebied. Uh, uh, dan lees ik uh, dat het de bedoeling was dat er een heleboel kunstenaars... werden aangetrokken, maar die uh, forensen dan? Dus daar heb je ja, ja, zoiets je van die naar, uh, naar, goed, daar bent naar, u tevreden over. Dus u blijft ik, ik, ben, ik ben geen forens inderdaad, Even een van de weinigen zou je kunnen zeggen. Maar uh, uh, nee hoor, de, de, de, ik denk dat de gemiddelde Rotterdammer zeer tevreden is over, over de stad. En dat dat een groot contrast is met uh, de begin, het begin van de periode die ik heb onderzocht. Waar grote onvrede was over de haven die alsmaar voorrang kreeg. Ja. Het is een heel mooie proefschrift geworden. Het ziet er prachtig uit met hele mooie Dank foto's. U wel. Dank u wel, historica Els van der Bent, voor dit gesprek. Het boekschrift heet Proeftuin Rotterdam. Tot 12 uur in de gids.fm. De telefoon vervangt de TomTom. Tom en Zembla kijkt achter de muren van de Vreemdelingenbewaring. Het Nieuwsmu met Doralt Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De Franse president Sarkozy heeft alle militaire operaties in Afghanistan opgeschort... na een schietpartij waarbij vier Fransen zijn omgekomen. En hij dreigt de Franse missie te beëindigen als het niet snel veiliger wordt in dat land. In elk geval minister Juppé van Buitenlandse Zaken gaat naar Afghanistan. Een Afghaanse militair opende vanochtend het vuur op een gemeenschappelijke basis van Fransen en Afghanen. 16 militairen raakten gewond.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 Nog meer huizennieuws. Voor starters wordt het vrijwel onmogelijk een huis te kopen... als ze maar een hypotheek voor 90% kunnen krijgen, zegt de stichting... die de nationale hypotheekgarantie afgeeft. De Nederlandse bank wil de hypotheek beperken tot 90% van de woningwaarde. Maar volgens de stichting moeten starters dan ruim 30.000 euro aan eigen geld meebrengen. En de meesten hebben dat niet. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids fm. Met Felix Murders. De tijdgeest. In deze rubriek bespreekt Simone Wijmans ontwikkelingen in de digitale wereld. Straks de eerste Nederlandse weerman met een eigen smartphone app, Piet Paulusma. Over zijn webwereld. En we beginnen met de acties tegen de Amerikaanse internetwetgeving. long, long time ago, on the world's largest network of interconnected computers, those law cats used to make me laugh. Twee Amerikaanse wetsvoorstellen leidden afgelopen woensdag tot acties op internet. Duizenden sites zoals Wikipedia, Mozilla en Reddit gingen op zwart. En ook dit protestlied verscheen op YouTube. Along came peepa. The de acties waren gericht tegen het wetsvoorstel SOPA, oftewel de Stop Online Piracy Act, en PIPA, de Protect IP Act. Wetten die de schendingen van auteursrechten op internet moeten tegengaan. Daphne van der Kroft van de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Het doel is om websites aan te pakken waarop uh, films en muziek en zo wordt gedeeld. Maar omdat het zo lastig is om die sites zelf aan te pakken. ...is er in de, in de strijd tegen copyright schendingen wordt het front enorm uitgebreid. Dus ook zoekmachines moeten gedwongen meedoen. Ook betaaldiensten moeten gedwongen meedoen. En dan kun je denken aan het feit dat sites straks niet meer te vinden zijn in bijvoorbeeld Google. Of dat die sites geen donaties meer mogen ontvangen van Visa en Master. Dus... Uh, het aantal partijen in, op het hele internet het mee moet gaan doen in die, in die copyright-strijd... dat neemt enorm toe door deze wetten. En mochten de Amerikaanse wetsvoorstellen worden aangenomen... dan gaan ook Nederlandse gebruikers dat merken. Wat gebeurt er? Als jij bijvoorbeeld een, uh, een site hebt waar je, waar je filmpjes bijhoudt... waar toevallig muziek op de achtergrond draait waar auteursrecht op staat... dan kan dat betekenen dat jij misschien niet meer te vinden bent straks in Google... Of uh, als jij een, uh, een website hebt die eindigt op .com, dat gewoon die hele domeinnaam wordt ontnomen. Dus ook in Nederland kunnen wij de gevolgen gaan merken van die twee Amerikaanse wetten. Pits of Freedom maakt zich niet alleen zorgen over de Amerikaanse wetsvoorstellen. Ook plannen van staatssecretaris Steven kunnen leiden tot inperking van de internetvrijheid, zeggen zij. Binnenkort komt staatssecretaris Steven met een wetsvoorstel waarin hij het downloaden wil verbieden. Nou, daar zijn we natuurlijk heel erg op tegen. Want wij zeggen, richt je nou niet op het, het handhaven van het internet... En, en alleen maar tegen het internet ageren. Maar gebruik juist het internet, zodat muzikanten en filmmakers eraan verdienen... en tegelijkertijd de burgerrechten van Nederlandse interneters gewoon beschermd blijven. Dat kan heel makkelijk. Kijk maar naar iTunes, naar Spotify, naar Hulu en Netflix en 22 Tracks. En al die manieren waarop je... ...op een legale manier aan jouw uh, uh, muziek en films kunt komen. Het probleem is nu dat we nog te weinig aanbod hebben. Dus ik kan nu niet alle films en muziek vinden. Uh, al zou ik ervoor willen betalen, dan kan ik het nog niet krijgen. Dus het is heel belangrijk dat dat aanbod enorm toeneemt... ...en dat muzikanten en filmmakers dus betaald krijgen. Our Geest, de webwereld van... Piet Poudersma, zo'n 10.000 volgers op Twitter. En ik ben, denk ik, op de sociale media zo'n nou, 1,5 uur per dag online. Want is het nog mogelijk om als weerman je werk te doen zonder internet? Nee, dat is eigenlijk niet meer mogelijk. Want als ik kijk hoe wij vroeger begonnen zijn met een kast vol apparatuur... En uh, dan moest je alle, alle weerdata uit de lucht plukken. Of je moest op een of andere manier een contract afsluiten. En nu gaat alles via internet. Dan heb je wel contracten met de weerdiensten. Maar dat haal je allemaal via internet binnen. En dat betekent dus dat, dat zo'n snelle communicatie is. Daar kun je niet meer zonder. En uh, ben je een YouTube-kijker? Ja, af en toe kijk eens even naar YouTube en ik, er wordt natuurlijk mee wel eens geweest op uh, dingen over het weer die erop staan, maar ook uh, leuke clips en dat soort zaken. Oh, wind, waterhozen, uh, uh, dat, dat soort extreme en die worden ook wel toegestuurd. Daar is hij dan! Hé hey, Wem, je mes, wat jongen! Daar moet ik kicken, wat er aankomt! Oeh! Ik heb mijn eigen weersite. Ik heb mijn eigen uh, weersverwachtingen. En ik, ik, ik, ik bezoek niet zoveel van anderen. Het is hoofdzakelijk. Af en toe is even wat op, op het gebied van orkanen. En dat soort zaken. Daar zijn natuurlijk leuke weersites bij. En dan kom je al in Amerika terecht. Want uh, je hebt ook een eigen website. PietSweer.nl. Ja, PietSweer.nl heb ik. En uh, daar staan de radenbeelden op de weerkaarten en weersverwachtingen. Je kan foto's insturen. In, in Die komen dan op de pagina... Je ziet steeds meer bekende Nederlanders met een eigen app. Er is ook een Piet Paulusma-app. Ja, er is een Piet Paulusma-app. Die is uh, 15 december uh, ongeveer in de, uh, gelanceerd. En die is nu 30.000 keer gedownload. En we willen hem eigenlijk geschikt maken voor alle toestellen. En wat is er allemaal op te zien? Want er ligt hier een iPad op tafel. Kunnen we ja. de app even voorzetten? Daar is hij. Het actuele weer. En dat kun je per provincie aankiezen. En wat is nou het verschil met... Andere apps? Ik denk dat het verschil is dat je hier gewoon per provincie al kunt inzoomen. He? En als je kijkt naar de verwachting, is dit een driedaagse verwachting. We hebben uh, de radenbeelden erop. We kunnen die radenbeelden ook stilzetten. Dus dat is wel een verschil, zie je. Uh, wat hebben we nog meer? Weerkaarten van Europa staan erop. Dus uh, dat betekent dat je de luchtdrukverdeling kan zien. Nou, dat staat ook lang niet op elke app. Dat wil je er per se in hebben? dat Nee, maar dat is zo van... Uh, uh... En nu? Het weer voor morgen. En wie ben jij? Wij vonden dat wel leuk om dat er een bij te doen. Oetmoorn, <coughs> is de vaste groet van Wilman Piet Paulusma. Hij is dus ook te vinden op zijn eigen app. Alle besproken links staan, zoals altijd, op de site. Melodie van Zembla en Zembla is vanavond terug na een paar weken recess. De aflevering gaat dan over schrijnende toestanden in detentiecentra. In die instellingen zitten vreemdelingen opgesloten in afwachting van uitzetting... Vaak onder niet al te beste omstandigheden. Het programmamaker Tom van der Ham van Zembla ging op onderzoek uit. Dat deed je ook letterlijk, hè Tom? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, wij moesten daar binnen zien te komen. Want het is een wereld waar je eigenlijk niet mag zijn als journalist. En het grappige was, ik ben eigenlijk begonnen met dit verhaal... omdat een vriend van mij werd vrijwilliger bij een detentiecentrum in Rotterdam. En het eerste wat justitie aan hem vroeg was, ben je journalist? En hij moest ook een formulier ondertekenen dat hij niet zou praten met de media. Dus het was echt ja, voor mij uh, een, een soort uh, trigger. Van, wat is dat dan voor geheimzinnigheid? Wat gebeurt er daar achter die hoge muren? Maar dus... je kwam er niet binnen met je kamer, hè? Nee, nee, nee. dat was heel duidelijk al vanaf het begin. Uh, dat uh, Justitie en Binnenlandse Zaken, de twee betrokken ministeries, zeiden van... Nee, wij willen daar uh, niet in meewerken. Je krijgt geen uh, bewindspersoon te spreken. Je mag niet naar binnen, je mag niet filmen. Dus dat is allemaal... Uh, ja, dat mag niet. En hoe kom je dan iets te weten als journalist? Uh, ja, dan ga je je werk doen. En dan ga je uh, via advocaten contact leggen met gedetineerden. En die gedetineerden die gaan uh, dan op een gegeven moment met jou bellen. En dan kan je afspraken maken. En dan mag je als vriend bijvoorbeeld op bezoek bij zo'n gedetineerde. Dus dat is het begin geweest. En dan, ja, zo kom je dan uiteindelijk uh, zo'n detentiecentrum binnen. En dan ga je zonder camera ga je naar bijvoorbeeld het detentiecentrum in Zeist. Ja. En welke mensen zitten daar dan opgesloten? Wie zijn dat? Nou, dat zijn geen criminelen. Dus dat is eigenlijk alvast een heel belangrijk ding om te zeggen. Dit zijn mensen die moeten terug naar het land van herkomst. Omdat ze illegaal zijn. Dus uh, ze hebben geen strafbare feiten gepleegd. Daar zitten ze niet voor vast. En dan zijn het verder echt gewoon uh, oude mensen, jonge mensen... zwangere vrouwen die daar met een enorme dikke buik rondlopen. Uh, uh, mensen die uh, echt... Uit, in een uitzichtloze situatie is. Want ze weten helemaal niet hoe lang ze daar moeten zitten. En wij kwamen daar mensen tegen... die echt tamelijk radeloos zijn. En we hebben ook een jongen geïnterviewd... Uh, die inmiddels alweer vrij is. En uh, Die heet Kaba en die komt uit Sierra Leone. En die man die, uh, die vertelde dat hij echt daar... Uh, een hele zware tijd heeft gehad. En dat hij ook echt gewoon niet meer wilde leven. Had ik helemaal geen zin meer om te leven. Heb ik mijn best gedaan. En ik heb uh, dat voor mijn leven, voor mijn toekomst. En... Uh, de grens staat hier. En ik kun je helemaal niks aan doen. Dan uh, heb je helemaal niet zin meer om te leven. Dan, uh, ja, soms dood is beter. Is dat omdat hij zo opgejaagd wordt en van detentiecentrum naar detentiecentrum wordt geplaatst? Of is het omdat hij baalt van de omstandigheden in zo'n centrum. Ja, het is beide. Kijk, ze zitten dus vast in een systeem wat nog veel zwaarder is dan voor gewone criminelen. Dat is één. Uh, uh, regelmatig worden gedetineerden in een isoleercel geplaatst. Nou, dat is echt gewoon uh, het ultieme middel om iemand gek te krijgen. Uh, ze worden er ook soms ingestopt omdat ze in de war zijn. Maar dan, ja, dan help je iemand ook niet echt. Er wordt ook in onze uitzending forse kritiek geuit op het feit dat isoleercellen zo vaak worden toegepast. Dat is echt, dan kan je van in psychose terechtkomen en zo. Maar het is ook omdat ze zoiets hebben van, ja, hoe lang duurt dit nog, weet je. Ze, ze hebben gewoon geen idee. Het is, het, dat kan meer dan een jaar duren, want uitzetting is lang niet altijd mogelijk. Wij hebben onderzocht dat maar een kwart van de gedetineerden die vastzitten... ook daadwerkelijk weer teruggaat naar het land van herkomst. De laatste keer dat we daar waren, want we zijn er meer keren geweest... Dus, uh, ja, komen de vreemdelingen massaal naar je toe uh, in het, uh, als je het gebouw binnenkomt. Met de klacht uh, over uh, het gebrek aan frisse lucht, hoofdpijn enzovoort enzovoort. En de artsen bevestigden dat er ook gezondheidsklachten waren... van, uh, van de kant van de vreemdelingen die gewoon serieus van handelen. En Dat is niet de eerste de beste die dit zegt, hè, over het gebrek aan frisse lucht. Waar nee. geldt dat trouwens? Waar is dat dat is in het detentiecentrum in Zeist. Daar heb je twee gebouwen. En een van die twee gebouwen heet dan Gebouw 4, een beetje een merkwaardige naam. Daar zitten 292 mensen. En de man die je net hoorde, dat was de inspecteur... meneer Van der Linden van de inspectie. En die moet controleren of de gedetineerden op een veilige en gezonde... en humane manier worden opgesloten. Die man die moet er... Toezicht op houden ja. en uh, die constateert zelf dat er gebrek is aan frisse lucht. Ja, die heeft twee jaar geleden, zo heeft hij ons verteld, al geconstateerd: daar is het slecht. De mensen worden ziek van, uh, door benauwdheid, ze hebben huiduitslag, ademhalingsproblemen. Dat heeft hij ook gemeld aan het ministerie. En het ministerie heeft, dat is meerdere keren gemeld. Het ministerie zegt, ja, daar zijn we mee bezig. We gaan ermee aan de slag, want het is ook een lastig probleem, die, die lucht. want Dat is niet zomaar te repareren. En de, ja, het zijn natuurlijk cellen, dus hè, die ramen mogen niet open. Uh, maar al die tijd is er eigenlijk nauwelijks iets verbeterd. Sterker nog, we hebben de inspecteur gevraagd, hoe is het nu in, die, uh, in, in dat detentiecentrum? Nou, het is nu eigenlijk nog erger geworden. En dat hebben wij zelf ook vastgesteld. Want wij zijn ook in dat centrum uiteindelijk binnen geweest. Uiteindelijk met toestemming van justitie. want na al uh, weken lang, uh, research en ze hadden ook door dat wij aan het filmen waren. Op een gegeven moment ja. zeiden ze, ja, je mag misschien toch een interview doen, en je mag misschien toch ook filmen binnen. Nou, dat filmen is later weer teruggetrokken, maar ik mocht wel samen met mijn collega Annette Schetsle in uh, dat detentiecentrum kijken we hebben daar ook uh, uh, gedetineerden ontmoet en we zijn in die cellen geweest. Nou, ik moet je zeggen, het was echt, dat was echt ongezond. Je, je, je, je kon gewoon die die benauwdheid, die sloeg echt op je. Je raakt er opgewonden van, hè? De, de, de mensen die zitten daar, doet iemand iets voor ze? Nou ja, um, uh, ik moet zeggen, als je met zo'n verhaal bezig gaat... dan ga je je wel opwinden, want je denkt, hè, Nederland gaat prat... Op, uh, op mensenrechten. En uh, wij, wij hebben altijd onze mond vol over... Uh, hoe het in het buitenland met mensenrechten zeg maar, uh, eraan toe gaat. En dan gebeurt dit in je eigen land. en uh, ja, ik bedoel, Daar kan ik inderdaad me wel een beetje over opwinden. Maar het grappige is, we hebben het gewoon op een hele journalistieke manier gedaan. We hebben gewoon gekeken, wat zegt de wet? Yeah. En hoe voeren we dat uit? En dan zie je dat daar dus veel aan schort. En we hebben ook een chirurg gesproken. En die was ook uh, bezig met een behandeling van een van de gedetineerden. Een man met een enorm smerig litteken... wat bloed en wat heel veel problemen geeft... En die jongen werd opgepakt, komt in, dus in de, zo'n detentiecentrum te zitten... zit er al sinds augustus en die behandeling is gewoon stopgezet. En die chirurg die zegt echt, ik snap er niks van... waarom behandelen we niet deze man net zoals we alle andere Nederlanders behandelen? Hij moet uitgezet worden kennelijk, heb ik begrepen. Um, nou, oké, okay, daar heb ik verder geen mening over. Maar als je iemand hier vasthoudt, om wat voor reden dan ook... dan vind ik gewoon dat je hem moet behandelen als elke Nederlander. Daar heeft hij gewoon recht op. We zijn een fatsoenlijk land, we hebben zelfs dierenpolitie... Dus als je niet eens onze gevangenen niet meer goed kan behandelen... Dan, ja, dan houdt het denk ik op. Nou maakte gisteren de nationale ombudsman Brenninkmeijer bekend... dat hij onderzoek gaat doen naar de detentiecentra... waar vreemdelingen zijn opgesloten. En ik heb hem nu aan de telefoon. Soms hoor je hem not op radio 1 en dan twee keer op een ochtend. Meneer Brenninkmeijer, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft die aflevering van Zembla alvast mogen zien. Ja, Wat vond kom. u ervan? Nou, in de eerste plaats is het een heel uh, degelijk en uh, breed opgezet onderzoek met ook erg veel deskundigen erin. Dus uh, wat dat betreft is er uh, heel waardevol uh, materiaal bij elkaar gebracht en krijg je ook een uh, goede indruk van uh, een aantal problemen wat speelt. Nou, we hebben net gehoord dat de luchtkwaliteit in het decent, uh, detentiecentrum in Zeist althans een gebouw daarvan alarmerend slecht is. Dat heeft de inspecteur uh, ook, die heeft, het, die hebben net kunnen horen, heeft dat ook vastgesteld. Moet dat gebouw dan niet gesloten worden? Ja, vanuit mijn perspectief als ombudsman zeg ik, hoe u het ook organiseert, het resultaat moet voldoende zijn. En zoals het nu gepresenteerd wordt, uh, reist daar er zeer ernstige twijfel of dat resultaat wel goed is. En als dat al twee jaar zo is, dan is dat uh, een, een punt wat wij moeten onderzoeken. Ja, u gaat het onderzoeken, maar wanneer moet het gebouw dan dicht? <laughs> uh, als je afgaat op wat de inspecteur heeft gezegd, zou dat morgenochtend moeten zijn? Misschien nog vanochtend? Ja. We hebben nog een paar minuten. Nou, ja. schiet ook de gezondheidszorg tekort. Dat heeft u ook gezien. Eh, gedetineerden die krijgen niet de behandeling die ze nodig hebben. Wat vindt u daarvan? Um. Ik vond die beelden en vooral de verklaring van de, uh, van, de, uh, van de arts die betrokken was bij dat litteken vond ik ook alarmerend. Uh, omdat je inderdaad uh, Nederlands verplicht is om deze mensen volwaardige gezondheidszorg te bieden. En uit die verklaring blijkt dat, uh, dat daar ernstige twijfel over is. Dus dat is ook een punt voor onderzoek. Dat gaat u ook onderzoeken? Gisteren heeft u een onderzoek aangekondigd dat zich met name richt op het detentiecentrum in Rotterdam. Daar was ja. vorig jaar zomaar nog een opstand onder de gevangenen. Maar als we dan kijken naar die schijnende toestanden in het centrum in Zeist... dan hoor ik u net zeggen, dat gaat u ook onderzoeken. Ja, ons eerste punt was Rotterdam omdat wij de directe signalen daarover hebben ontvangen. Dus daar wilden we beginnen. Maar uh, inderdaad, uh, het kan zijn dat het onderzoek, en nu dit zo op tafel ligt... is het haast onvermijdelijk dat dat onderzoek zich verbreedt tot, uh, tot andere detentiecentra.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 Het Vara.nl Superman lost woensdag de zaak op van Isabel... die al anderhalf jaar rekeningen ontvangt... voor de creditcard van haar overleden man. Dat heeft ze ooit doorgegeven en ze blijven maar sturen van de ING. Een auto van de zaak was voorbehouden aan werknemers... maar voortaan kunnen ook particulieren een auto leasen. En in zo'n leaseauto... Wordt je rijgedrag in kaart gebracht? Autojournalist Wim Oudewernink weet er alles van. Die rijdt al twintig jaar een leaseauto, veronderstel ik of niet? Uh, ik lease van mezelf, ja. Wim, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Als ik als privépersoon een auto lease, krijg dan ook zo'n dikke bak? Uh, als je wilt, wel. Maar uh, de, de bedoeling van dit concept is, dat is van, een, uh, van mijn domein... dat is een webhosting die nieuwe concepten bedenkt ook... Uh, is het bedoeld vooral voor goedkope, zuinige auto's, voor particulieren of misschien zelfs ZZP'ers... die werkelijk uh, voor zo weinig mogelijk geld slim willen rijden. En wat krijg je dan? Uh, het is een, een, een project wat ze nu samen doen met TomTom. Dat is met een Peugeot 107. Uh, maar uh, mijn domein is nu ook bezig met Renault en met Fiat... om soortgelijke auto's uh, te gaan aanbieden. Uh, maar vooral gaat het om de, om de prijs. Normaal gesproken zou zo'n auto zeg maar een 300, 320 euro in de maand... aan leasekosten uh, moet overbrengen Vanwege ook het onderhoud? Je Vanwege hebt. het onderhoud, het hele, het hele totale operationele pakket. Maar uh, in dit geval is het ongeveer een derde goedkoper. En dat is nogal een heel, een heel wat. Het is uh, iets meer dan 200 euro. En dat is mogelijk gemaakt omdat ze uh, gedacht hebben bij mijn domein, ja, waarom gaan we, geven we geen reclameuitingen op die auto? Uh, want... Dat kost, dat kost normaal gesproken 100 euro in de maand. En oh, dat... wacht even, ik rijd met reclame dan op de auto. Je rijdt met reclame op de auto. Heel decent moet ik zeggen, maar toch. Dus je maakt reclame voor een bedrijf. Ja. En daardoor zijn die kosten voor de lease zijn duidelijk lager. En wat ze nu bedacht hebben is een samenwerking met TomTom. Tom die in dit geval in dit speciale project dus de reclameuiting doet... maar dan bovendien daar een speciaal navigatiesysteem in aanbrengt. En TomTom -tom moet wel, langzamerhand, want die navigatiesystemen van TomTom... -tom, de verkoop daarvan loopt een beetje terug vanwege... Ja. Inderdaad, ze moeten, ze moeten nieuwe concepten bedenken. Dat, uh, dat doen ze onder andere voor uh, eerste montage in nieuwe auto's. Hebben met name met Renault en andere fabrikanten hebben ze afspraken. Maar ze hebben ook een systeem ontwikkeld... Uh, waar het rijgedrag van uh, automobilisten wordt geregistreerd. Uh, Kilometerregistratie uh, kilometer, uh, zelfs. En dat is al een groot succes in de bedrijfswagenwereld... waar natuurlijk heel erg nauwlettend wordt gekeken... hoeveel uh, verbruik een auto heeft, hoeveel kilometers wordt gereden enzovoort. Maar dat hebben ze iets aangepast voor gebruik in een kleine, particuliere auto. En dat is in dit geval dat project met die Peugeot 107. En daar wordt bijvoorbeeld ook gekeken hoe hard je door de bochten scheurt? Daar wordt uh, gekeken hoe hard je door de bochten scheurt. Echt waar? Daar wordt inderdaad, er zit een, een vertragingsmeter in, een g-meter in. Daar wordt ook hoe hard je remt. Daar wordt ook gezien of je de snelheid niet te vaak overschrijdt. Uh, kortom, je rijgedrag wordt geregistreerd... en daar wordt met symbooltjes op het navigatiescherm wordt aangegeven... Uh, dat je eigenlijk een beetje rustiger moet rijden... want dat spaart brandstof... En je kan ook zien hoeveel brandstof je gebruikt reëel op dat moment. Hoeveel je gemiddelde op een rit is. En als je thuis bent, kun je op internet nog eens een keertje nakijken... over de afgelopen twee, drie maanden, hoe je verbruik is. En dan is een volgende stap, dat is nog niet operationeel... dat je ook op internet het gemiddelde van al die andere... 200 Peugeots die dan worden ingezet... Dus dan kun je vergelijken? Uitleven. Kun je vergelijken of jij zuiniger bent dan de gemiddelde Peugeot 107 rijder... of onzuiniger bent. En ga je dan daarvan ook... Echt zuiniger rijden, denk je? Veiliger rijden ook? Ja, en, en zuiniger uh, kun je... 10% is sowieso te halen met het nieuwe rijden. Hè, wat later schakelen, wat rustiger remmen en zo. Maar uh, veiliger rijden ook. En uh, ze kunnen daardoor ook zien... Uh, en de verzekeringsmaatschappijen zijn er erg in geïnteresseerd. Iemand die uh, hard rijdt, een beetje wild rijdt... Uh, misschien toch wat vaker bij een ongeluk betrokken is... dan iemand die uh, wat extra rustig aandoet. Dan krijg ik nooit meer een uh, verzekering voor mijn auto. Zo werkt dat dan. Ja, ik, ik weet niet hoe jij geregistreerd staat al uh, bij de Verzekeringsmaatschappij. Maar het kan zijn dat je uh, dat in zijn algemeenheid... je echt scheurt door die bochten, ja. dat je roekeloos tekeer gaat. Ja, het, het hele no claim verhaal uh, van weinig schade rijden, dat, dat wordt dan veel verder uitgediept natuurlijk. En, en ze kunnen het ook echt analyseren waardoor het uh, gebeurd is een ongeluk. Al die gegevens die worden dus opgeslagen en gedeeld met anderen. Heeft dat nog gevolgen voor je privacy? Ja, dat is, de, dat is de vraag natuurlijk hoe dat, hoe dat gaat met privacy. Uh, het, het is zo dat uh, alleen mijn domein, dus degene die de auto leest aan jou... die weet wat je gedaan hebt en je kan zelf alleen het verbruik zien... en je rijgedrag zien en eventueel anoniem wat anderen doen, het gemiddelde. Maar op een gegeven moment is het niet ondenkbaar dat het openbaar ministerie zegt... van ja, maar uh, dit is een heel bijzonder ongeluk. Wij willen wel weten hoe de betreffende automobilist gereden heeft. En dan kunnen ze de gegevens daarvan opvragen. Maar nou, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Daar zit uh, ja, in principe eigenlijk niemand op te wachten. Maar er komt toch een Europese wetgeving voor een, een black box sowieso aan. En uh, dan, dan gaat dat voor iedereen gelden. Dat er komt is er een wel black box in je weg. auto. Een zwarte dozen auto, dat, daar wordt al jaren over gesproken. In Amerika is dat in sommige staten al, uh, al verplicht. En dan dan, dan ja, weer een stapje verder van de privacy uh, verwijderd natuurlijk. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk soms wel heel interessant te weten... of iemand inderdaad zoveel te hard gereden heeft. Het is een twee jaar geleden in Rotterdam gebeurd. Het is toch uh, dankzij zo'n black box in een Amerikaanse auto... een, auto van een Amerikaanse fabrikaat, dat daar toch vooruit voortgekomen is... dat de man veel harder heeft gereden dan hij eigenlijk zei. Wanneer is die Europese wetgeving er op dit punt, denk je? Uh, dat kan wel een paar jaar duren. Er wordt al, al jaren over gepraat. Maar vanwege die privacy natuurlijk ook... is dat een heikel punt. In, uh, in verschillende landen wordt daar uh, ook verschillend over gedacht. Maar daar wordt wel, aan, wordt wel aan gewerkt. Ik stipte dan al even aan dat TomTom -Tom zich inderdaad moet bezig gaan houden... met andere concepten, want er zijn mobieltjes... Maar je ook de weg op kunt vinden, hè? Dat inderdaad. En dat is natuurlijk met deze extra uh, uh, functies die erop zitten... blijkt dan dat het, dat het dan echt alleen een uniek iets voor de auto is... en van uh, TomTom is, wat niet op het mobieltje zit. Nee. Maar de, de speelruimte om uniek te zijn wordt steeds kleiner. En er komt natuurlijk binnenkort weer een app te, dat diezelfde functies heeft, of niet? Alles is mogelijk in deze diezelfde tijd, ja. ja. Ja, alles is mogelijk in deze tijd. Jij rijdt weer rustig naar huis? Ik rijd rustig naar huis... En je bent er weer volgende week? En volgende week dan ben ik er weer. En dan hebben we een onderwerp over uh, het, uh, het, uh, zeg maar de automotive campus in Helmond. Een, uh, zeg maar een hele grote denktank voor de auto-industrie... waar weinig over bekend is. En minister vragen die uh, opent dat. En daar zal best wel iets interessants uit kunnen komen. Dat zit gewoon in Helmond, daar weten wij dat niks zit, van. Dat zit in Helmond. Nou, het is bekend, maar niet bij het grote publiek. Maar er gebeurt daar veel meer dan men eigenlijk weet. Wim Oudewiernik, hartelijk dank en graag tot volgende week dan. met en abonneer je op de nieuwsbrief. Ontvang de hoogtepunten iedere werkdag in je mailbox. Surf naar degids.fm en meld je aan. Buizen vanavond, nou, ik kijk natuurlijk naar Zembla op Nederland 2... om 5 voor half tien, gaat dus over de wereld van de vreemdelingenbewaring. Dan kijk ik dus niet naar de finale van de Voice of Holland op uh, RTL 4 om half 9, want dat vind ik zonde van de zendtijd om tien voor half tien op Nederland 3... Ja, zonder de zendtijd is dat weer een programma op Nederland 3. En nu ben ik in afwachting van Jurgen van den Berg. En dat kan tergend lang duren. Want de beste man moet op zijn fiets komen door Hilversum. En het regent buiten. En sommigen die fietsen dan met een paraplu op. De meest merkwaardige capriolen zien hier in Medialand plaatsvinden. En hoe hij dat doet, ik heb geen idee. Komt hij aan? Even stilte voor de storm. Gisteren werd John de Mol nog uitgeroepen tot omroepman van het jaar. En vandaag ligt hij behoorlijk onder vuur de volkskrant. Daar gaan ze aandacht aan besteden, maar niet verder vertellen. Hé hey Jurgen, goedemorgen. Hey, goedemorgen Felix. Ja. Waar gaan jullie het over hebben? Ik dacht al wanneer komt hij nou eens een keer bij me, joh. Zit maar te kletsen. Uh, Henk Spaan gaan we zo meteen eventjes mee bellen. Die begint met een nieuw satirisch sportprogramma bij Comedy Central. Uh, uh, Hartelijk fiets. In het mediaforum taaldeskundige Jan Kuitenbrouwer en Juri Albrecht... directeur van de Bali. En om half twee stand.nl. De stelling dan, The Voice of Holland maakt misbruik van de deelnemers. Dus jullie gaan het hebben over de omroepman van het jaar? Ja, die zit daarachter, hè. John de Mol. Ja. Gisteren uitgeroepen tot omroepman van het jaar. Hij, nou. doet, niet, hij doet niet mee, tegen Casper de Kiefte van vakbond FNV-Kiem.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 Mijnbijwerking.nl doen. Agnes Kant. Tot 15% korting op elektronica en tot 70% op mode. Eerstweekam.nl. Dit is Radio 1.